Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Bij het treinongeluk bij Dalfsen is vanochtend de machinist omgekomen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vijf lichtgewonden konden ter plaatse worden behandeld. Burgemeester Noten van Dalfsen zei op een persconferentie... dat de mensen die ongedeerd bleven naar Ommen zijn gebracht. Er was opgelucht dat er maar vijftien mensen in de trein zaten. In de avondspit zit deze trein volgens de burgemeester helemaal vol. Rond negen uur vanochtend reed de trein op de lijn zwolle emmen bij Dalsen tegen een hoogwerker die juist een bewaakte overweg overstak. Enkele treinstellen kwamen op een kant te liggen in een weiland. De bestuurder van de hoogwerker kwam met de schrik vrij. Hij is door de politie aangehouden. De ravage op het spoor is groot en daarom zal het nog dagen duren voordat er weer treinen kunnen rijden op het traject. Maximaal 4.000 van de 10.000 medewerkers van TSN Thuiszorg houden hun baan. Dat denkt directeur De Blok van Buurtzorg Nederland dat het werk van TSN voor een groot deel wil overnemen. Buurtzorg is zo goed als rond met een aantal gemeenten, daardoor zijn 1.500 banen gered. Vandaag wordt van de meeste andere gemeenten waarmee buurtzorg praat duidelijk of zij akkoord gaan. Een voormalig consulent van stichting De Einder die mensen met een doodswens begeleidt wordt niet vervolgd. In een aflevering van Undercover in Nederland was te zien hoe de consulent een journaliste advies gaf over zelfmoord. Volgens het programma deed de consulent veel te weinig om de journalisten op andere gedachten te brengen. Maar volgens het OM heeft de consulent niet fout gehandeld. FIFA-kandidaat voorzitter Prins Ali wil dat de verkiezingen voor een nieuwe baas van de Wereldvoetbalbond worden uitgesteld. Die verkiezingen staan voor vrijdag op de agenda, maar Prins Ali is bang dat ze niet eerlijk verlopen. Hij denkt dat de stemmers onder druk worden gezet om op een bepaalde kandidaat te stemmen. En een foto van hun stem moeten maken als bewijs. Daarom pleit hij voor doorzichtige stemhokjes. Het weer is zonnig, maar soms ook een bui. Daarbij is de kans op hagel, natte sneeuw of een klap onweer. Het wordt vanmiddag zo'n 7 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM luncht. Jongens, wie nu al? Kortsluiten, je meen je niet. Mee, sorry. Kom goed. Geen paniek? Paniek, paniek. Hallo. Jongens, kom op, nou, wat is dit nou? We zijn net begonnen. Hallo. Zit er iets vast of zo? Hè? als oh, je cool, nou. Hallo! Zaterdagochtend krant op de mat drink rustig mijn koffie en speel met de kat. Sla de krant open en zie je daar staan. Gewoon maar met gimschoentjes aan De blik in je ogen is dof en is leeg Bedenk me wie jou zo verdrietig kreeg Geen veilige haven, je huis ben je kwijt Door papa of mama of gruwelijke strijd Ik weet niet wie je bent Ik weet niet hoe je heet maar nu bestaat er iemand die jou niet meer vergeet. Twee handen om te strelen, maar niemand houdt je vast. Twee ogen om te kijken, maar niemand. toekomst van een kleine strijder in de kiem gesmoord. Twee starende ogen, ze zwijgen me aan. Te moe om te huilen, te moe om te staan. Ze stellen geen vragen, dat heeft toch geen zin. Er luistert toch niemand naar zomaar een kind. Ik wil zo graag helpen, maar wat kan ik doen? Ik zou geld kunnen geven, speelgoed een zoen, stel mijn hart voor je open. Dat is wat je verdient. Laat de wereld je prachtige glimlach maar zien. Ik weet niet wie je bent. Je kijkt dwars door me heen. Laat me je maar vinden. Je bent. Twee handen om te strelen, maar niemand houdt je vast. Twee ogen om te kijken, maar niemand die je zag. Een mond om mee te zingen, maar niemand die het hoort. De toekomst van een kleine strijder... De toekomst van een kleine strijder in de kiem prachtig liedje, kleine strijder van uh, Babette van uh, Veen. En het is uh, One Direction. Ja, ik moest even kijken. You History we were going I we were on, aren't we? No they don't teach ya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 Strong Stop we were holding on. Nou, nog maar een keertje vertellen. Aanstaande zaterdag natuurlijk is het weer Beatlesdag in Zandvoort. Hè? Ja, weet u misschien wel. Aanstaande zaterdag gaan we weer een heleboel Beatlesmuziek spelen... bij Café Lauren Hardy. Dat wordt weer heel gezellig. Uh, u kunt ook nog, uh, nog verzoekjes daarvoor indienen. Als u denkt van nou, we willen graag dat, uh, dat we dat spelen... dan uh, moet u even naar de Facebookpagina gaan van Lauren Hardy. En daar staat dat evenement. En daar kunt u dan uh, als reactie een titel opgeven. En als het binnen ons vermogen ligt... Dan gaan wij de, dat liedje wat daar staat ook inderdaad spelen. Aanstaande uh, zaterdag. Dus vanaf 9 uur bij Laurel en Hardy. Beatlesdag, oftewel die after Beatles. En lekkere Beatles muziek. En deze komt ook langs. Let op. Ja. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you. One for you, nineteen for me. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should five percent appear too small? Be thankful I don't take it all. Geschreven door George Harrison. En het nummer dat heet Taxman En uh, we gaan eens even kijken wat er. Uh, allemaal in de bioscoop te doen is. Ja. De bioscoopagenda. Oké, okay. was ik er al. Ja, uh, in, uh, bij Circus Sandvoort in uh, de bioscoop, draait deze week uh, Robinson Crusoe. In drie delen in ne het Nederlands. Een papegaai dinsdag woont met zijn dierenvrienden op een paradijselijk eiland. En na een hevige storm spoelt een merkwaardig wezen aan, genaamd Robinson Crusoe. En deze film draait uh, woensdag, dus morgenmiddag om half vier. Vrijdagmiddag, eveneens om half vier. Zaterdag en zondagmiddag, ook om half vier. En uh, vervolgens maandag, dinsdag en woensdag uh, iedere dag om half vier. Dan de film Familieweekend. In Familieweekend draait het om de rijke Weduna. Pieter Severijn die zijn kinderen uitnodigt voor een familieweekend... met de aankondiging dat hij belangrijk nieuws heeft. En deze film draait behalve woensdag iedere avond om 7 uur en om half tien. Dan uh, voor de kleintjes. Woezel en Pip op zoek naar de Sloddenfos. Woezel en Pip is een vriendschapsfilm zonder... Uh, vol kleur, emotie en avontuur. En deze film draait woensdagmiddag om half twee. Vrijdagmiddag om half twee. En uh, uh, iedere volgende dag tot en met volgende week woensdag om half twee. Dan tot slot morgenavond bij filmclub Simon van Kolm. De film Carol. En dat speelt zich af in New York begin jaren 50. Tere, tere, Therese Bellivet werkt in een warenhuis in Manhattan en droomt van een meer vervullend leven als ze Carol aired Kate. Uh, oftewel Kate Blanchette ontmoette. Een verleidelijke vrouw die gevangen zit in een mislukt huwelijk. En alle uh, uh, wetenswaardigheden over deze twee dames... Uh, kunt u bekijken zoals gebruikelijk vanaf half acht. Tot zover.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 You Have grown, I cast my memory back a lot. Sometimes overcome, thinking about it. making love in the green grass, behind the stadium with you. My bright eye girl.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 Laten we gaan lekker een ouwe doen. Ja, laten we dat nou eens doen. Op, lekker ouwe wordt iedere ouwe ouwe. Viva la vida. Dit is Coldplay.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 without any flowers you Wally Tax en zijn Outsiders. Al lang niet meer onder ons, hè, die Wally. Maar uh, toen de tijd uh, toch wel uh, een beetje een pro hoor. Ja, maar echt wel een beetje een pro in de tijd. Uh, geweldig mooi. Wally Tax met uh, de Outsiders. Een uh, prachtig zo'n bandje. Die zou vandaag de dag niet eens meer door de ballotage komen. Dat rammelde aan alle kanten. <laughs> dat, was, dat was juist het leuke van, uh, van een band als de Outsiders... Um, en en zo, ze waren populair hoor, dat kan, je, kan ik je op een briefje geven. En ze kwamen natuurlijk ook wel eens in kleine zalen, zoals de Weijman in Sandpoort en zo, daar speelden ze regelmatig. En dan stond het echt tot aan de hoek allemaal vol, hè, mensen die erin wilden. En dan stond je haringen in een ton, sardientjes in een blikje, bijna net als in de treinen van de NS tegenwoordig. Ja. ja, zo ongeveer. <laughs> zo moet je dat ongeveer voorstellen.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 voor het braakliggende terrein tegenover de nieuwe brandweerkazerne in Nieuw-Noord. En het is bijna zover. Afgelopen maandag werd de cabine geplaatst. En inmiddels zijn uh, de laatste werkzaamheden aan de gang. En maandag 7 maart is de opening door de wethouder. Dus de hangplek voor jongeren is uh, bijna een feit. De politie heeft de 26-jarige man uit Almere aangehouden... op verdenking van die stal van brandstof. Een politieman zag de man uh, afgelopen zondagavond in zijn auto... bij het tankstation aan de boulevard Barnaar staan. Omdat de agent het niet vertrouwde, sprak hij de man aan... en vroeg hem uit zijn auto te stappen. En dit weigerde de man. De agent meldde vervolgens dat hij de man ging aanhouden. De dief probeerde vervolgens te vergeefs te vluchten... In de auto van de 26-jarige verdachte stond een tank en de man bleek inderdaad bezig te zijn geweest met de diefstal van de nodige brandstof. De auto werd hierbij in beslag genomen. Uit een recent onderzoek in het louis Davids carré blijkt dat de programmatuur en de afstelling van buizen en kleppen van het koude en warmteopslag nog steeds niet goed functioneert. Al sinds de openingstelling van de eerste gebouwen regent de klachten over het systeem. Sommige bewoners en gebruikers menen dat zij luchtwegklachten opliepen door de slechte ventilatie. Een onafhankelijk ingenieursbureau heeft het hele systeem opnieuw doorgemeten en afgesteld, al dus wethouden kuipers. Binnenkort wordt er opnieuw een nulmeting gehouden van de totale klimaatinstallatie. De gemeente neemt maatregelen, onder andere door het plaatsen van een tochtsluis bij de hoofdingang van de blauwe tram. De aanhoudende luchtwegklachten van de leerlingen van de twee scholen die er gehuisvest zijn zijn aanleiding om de luchtkwaliteit te meten en mocht het nodig zijn dan worden er ook op dit punt maatregelen getroffen. De politie heeft uh, uh, maandagavond flink werk gehad bij een verkeerscontrole op de Europaweg in Haarlem. Een bronfietser moest hij bij zijn rijbewijs inleveren... en een automobilist uh, en, en een automobilist een auto. En uh, daarbij werden behoorlijk wat boetes uitgedeeld. De bronfietser reed ruim 36 kilometer per uur te hard. De automobilist die zijn auto moest inleveren... had nog voor ruim 2000 euro aan boetes openstaan. Hij kon dat bedrag niet direct ophoesten... waar daar zijn auto werd ingenomen. Een automobilist werd bekeurd nadat een snelheid van 97 km per uur werd gemeten... daar waar 50 is toegestaan. Naast deze twee werden twaalf andere bestuurders bekeurd voor te hard rijden. En verder werden er twee bestuurders bekeurd die door rood licht reden... en drie omdat ze niet handsfree belden. Zo, goed dagje van de politie. Nou, die zijn lekker binnen gelopen. Ja. Ja, nou, misschien wel handig. <laughs> een autodief is dinsdag een nacht aangehouden op de wagenweg in Haarlem... nadat hij had geprobeerd een Porsche te stelen. Politiehond Ricky was daarbij de held van de dag. De eigenaar van de luxe personenauto had de verdachte betrapt... tijdens de poging tot diefstal, samen met een aantal... ...andere buren heeft hij eerst zelf geprobeerd de man aan te houden. Op het moment dat de politie ter plekke kwam... ...zette de verdachte het op een lopen... ...en verdween in een van de nabijgelegen tuinen. De politie zette de dienstho diensthond Ricky in... ...om de verdachte op te sporen. Hij werd uiteindelijk teruggevonden op een schuurdak... ...in een achtertuin... ...in het bezit van een indrukwekkende collectie gereedschap. De verdachte is ingerekend en uh, uh, hond uh, Rikkie heeft uh, uh, ongetwijfeld een extra bot cadeau gekregen. Tot zover de berichtgeving. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het weerbericht van vandaag uh, van Rico Schreuder. Vandaag schijnt regelmatig de zon. Maar er zijn wolkenvelden en hier en daar komt er uit die wolkenvelden een bui. En bij deze buien is kans op hagel en onweer. De wind is matig uit het noordwesten en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks 7 graden. Vanavond en komende nacht zijn er flinke opkalaringen en is het droog. Bij een matige uh, noordwestenwind daalt de temperatuur naar een graad of 2. Morgen zijn er perioden met zon, maar in de middag neemt de kans op winterse buien toe. De wind is matig en dan zee vrij krachtig uit het noordwesten. En de temperatuur, eh, de thermometer blijft steken op een graad of een zes. Dat was het wat mij betreft. Dat was het weer. Zie het en zand voort? Even te verdwalen in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 boekenloos te falen en dan al je remmen kwijt, veel te snel te leven, veel te hard er tegenaan.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 Van natuurlijk het legendarische duo uh, Nick en Simon. En die heeft nu was een plaatje alleen gemaakt. Dus de, die, die Nick gezegd: Joh, uh, roet jij eens een tijdje op? Ik ga even een plaatje alleen maken. Ja, <kly> nou, dat heeft hij dan ook gedaan. En uh, dat nummer, dat heet Verdwaald. Simon Keizer dus. En dan nu. Ja, voor alle mensen die nog beetje sturen naar onze Facebookpagina Ja, de kaart is al weg. <laughs> ja, ja. Ja, die is al vergeving. Die is al vergeving, ja, ja, die is al weg, die kaart. Ja, het fijn was. maar... Ja, nou, ja. We hadden een beller. We hadden een beller. Kon ook, hè. Bellen of pb. Ja. Nou ja, uh, volgende keer beter. We, gaan, we zijn regelmatig prijzen bij dit programma. Dus, uh, de, ja hoor. Huh? Zo doen we dat. En nu gaan we lekker eten. Ja, moet je nog maar afwachten. Nou. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom Lunch. Ja, en voor vandaag heb ik een, uh, gekozen voor een ovengerecht. En dat is uh, gehakt aardappelen en paprika uit de oven... En daarvoor heeft u nodig twee rode paprika's, één schaal Hollandse runde gehaktballetjes, 600 gram aardappelpatjes uit de diepvries, één kropsla, drie eetlepels olijfolie en één eetlepel balsamicoazijn. En de bereiding gaat als volgt: verwarm de oven voor op uh, 225 graden. Halveer de paprika en verwijder de steel, zaadlijzen en zaadjes en snijd de paprika in repen. Bekleed uh, een braadslee of bakplaat met bakpapier en verdeel de gehaktballetjes, paprika en aardappelpadjes hierover. Zet in het midden van de oven en uh, ongeveer 20 minuten laat bakken tot het gehakt gaar is. En dit kunt u controleren door één gehaktballetje uit de oven te nemen en door te snijden. Schep af en toe even om ook. Pluk intussen de en was intussen de sla. Meng de olie goed met de balsamicoazijn en schep de dressing om met de sla. En uh, serveer deze salade bij de gehaktballetjes en de aardappeltjes uit de oven. Variatietip voor de salade... Uh, als je een iets uh, gevuldere salade erbij wil, kun je wat uitgebakken spekjes of knoflookcroutons door de sla, sla mengen. En uh, misschien een paar uh, kerstomaatjes of zo. Is misschien wel een leuk idee. Kerstomaatjes? Kerstomaatjes. Haha. <lacht> <lacht> ha. Nee. Heel grappig. Ik, ik, ik heb dat ons meer gehad te stonden. Wat staat er nou? Kerstomaatjes? Nou <laughs> oh, goed. Maar kerstomaatjes. Ja, voor die kleine, kleine, kleine tomaatjes. Ja. Nou, je hebt alweer meer dan 60 mensen die het recept gezien hebben, dus uh, het gaat alweer helemaal goed. En uh, het gaat trouwens helemaal goed, hè? want dat vind ik ook wel even leuk om even te vermelden dat onze uh, Zandvoort Lunch uh, uh, Facebookpagina heeft meer dan 280 likes op dit moment. Dus jongens, op naar de 300, hè? Ja, uh, ja kom op, kom op, ja, kom, op oh, kom op, kom op. Liken, nou, nou, hè? Ja, nou, liken hoor, die pagina. We willen ook naar de 300. We zitten al boven de 280, willen We Willen dus... er nog zeker 20 duimpjes bij? Ja, vind ik wel, vind <laughs> ik wel. De, de 300, nou dan we een feestje, hoor. De 300, oeh, we gaan een feestje geven. Oh ja? Ja, weet niet uh, wel, weet niet hoe, maar dat zien we dan wel weer. Mooi, crowdfunding. Ja, dat yeah. is natuurlijk wel handig, ja. hè? <laughs> Goed, oké. Okay, nou, uh, in ieder geval. Uh, Wat we wou ik zeggen? Oh ja, dit was het recept. En dan gaan we nu maar weer een plaatje draaien, toch? We zijn er bijna klaar mee. Ja? Yeah. Oh. Oh. Nou, nou, nou, nog even. Uh, ja. Follow the Sun. Uit die bekende reclame. Een mooi liedje, hoor. Follow, follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. a new day for everyone Yo Javier Red heet De Man. En dat is een prachtig liedje. Het heet Follow the Sun. En dat komt uit een tv-reclame. Daar zat het achter. Iets van een of andere reisfirma of zo. Maar toch wel leuk, natuurlijk. Vind je niet? Ja, vind ik wel. Oké. Op ZFN wordt iedere oude oude Platina. Ja, zo de zaterdag is het natuurlijk uh, Beatlesdag een beetje hè, in Zandvoort. Maar uh, om uh, de, uh, die arme Stones fans een beetje te compenseren. Nou, praat dan hier. Sympathie voor de devil. Rolling Stones! Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. Jesus Christ had his moment of doubt and pain, made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. 1969. Her name? Van het Open Baggers Bank. En <laughs> de nummer uit Sympathie Devil. Ja. Oh, Kom. Dan ook gelijk zo'n beetje de laatste hè voor vandaag. Ja. We zeggen natuurlijk altijd, uh, time flies when you're having fun. Hè? Nou, dat was het in dit geval. was lekker om weer terug te zijn. Hierbij zie je veel, deze Zandvoort lunch op deze dinsdag 23 februari. Uh, we hebben het weer graag voor u gedaan. En uh, ja, in verband met alle toestanden die geweest zijn, uh, doen wij het nog eventjes kalm aan. Want ja. ik doe het nog even rustig aan. Dus ik ben er pas weer volgende week dinsdag. Morgen zijn Charlotte en Ingrid. Uh, donderdag Dolly En Cor. En vrijdag Sharon weer. En uh, ik ben er dus weer volgende week dinsdag samen met Antje. Yeah. Ja, en morgenmiddag zijn we er uh, bij de vaniljaren ook. Maar ingeblikt. Dan wel ingeblikt. Ja, morgenmiddag ja. kunt u wel met ons luisteren. Bij de vaniljaren, maar dan zijn we ingeblikt. Ja. Zo is dat. Ah, we hebben wel een paar prachtige albums morgen, dat kan ik u vast al aankondigen. We hebben Blonde en Blonde van Bob Dylan. We hebben uh, Pazeton van Douwe Bob. En we hebben ook nog een keer de mooiste van Eva Cassidy. Dat allemaal morgen in de finale. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En wij gaan eens een keer naar onszelf luisteren. Dus hoe ook dat? Nou, misschien wel, ja. Ah. ja. Dat is weer, weer eens wat anders, hè? Goed, eh, in ieder geval wat vandaag betreft. Dit was het. Wij gaan eh, weer proberen richting huis te komen. Alleen ja. eerst nog even naar Haarlem toe. We ja. moeten nog even op zieke bezoek ook. Ja, ja ook dat man. Goed, ik zou zeggen fijne week. En eh, tot volgende week dinsdag wanneer wij er weer zijn. Met de Zandvoort luncht. Precies, tot volgende week. Dag.